De stadion misschien geen uitgebreid onderzoek zijn... maar de dokter moet met hem kunnen praten. En die moet naar hem kunnen kijken. En er moeten nog wat andere formaliteiten gebeuren. Er moet een foto worden genomen. Uh, vingerafdrukken moeten worden afgenomen. En hij moet ook worden geïnformeerd over uh, zijn rechten... en zijn positie als gedetineerde in het detentiecentrum. Waarom moet dat op dezelfde dag gebeuren? Um, dat is... Uh, nou, in ieder geval dat het medisch onderzoek... moet wel dezelfde dag gebeuren. Omdat het natuurlijk ook een kwestie is van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Uh, op het moment dat hij nu is aangekomen... is hij de uh, verantwoordelijkheid van de Nederlandse autoriteiten. Dat staat ook in het zetelverdrag... wat er gesloten is tussen de VN en Nederland. Maar als wordt, hij uh, wordt overgebracht naar het uh, detentiecentrum... is hij op dat moment de verantwoordelijkheid... van het tribunaal en van de VN... En als er dan iets zou gebeuren met zijn, uh, met zijn gezondheid... en hij zou geen dokter op tijd uh, hebben gezien... dan is dat uh, voor het tribunaal ook een groot probleem. Wel pikante situatie natuurlijk. Ook gelet op het hoger beroep wat werd geprobeerd in te, in, in te dienen... Uh, uh, op basis van zijn, zijn, zijn medische situatie. Als u kijkt naar de afgelopen dagen... heeft u enig idee hoe die man er aan toe is? Nee, dat is, er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden, uh, laten we wel wezen... van mensen die, uh, als het, toen het moeilijk werd, uh, heel zwaar ziek zouden zijn. En, uh, Tim jan ja, Pinochet. Pinochet inderdaad. En uh, toen het op een aankwam, het eigenlijk wel meeviel. Dus we moeten dat allemaal afwachten. Uh, het tribunaal heeft natuurlijk wel een, een wat problematische geschiedenis... met mensen die uh, zijn overleden tijdens het proces. Philosophy is het bekendste? Dat is het bekendste, maar er zijn ook mensen die in de cel uh, zijn overleden... en daar bijvoorbeeld ook zelfmoord hebben gepleegd. Uh, dus, wij, uh, dus het, het Joegoslaven-tribunaal zou daar uh, natuurlijk extra op willen, op willen letten. Zeker als er nu al voortekenen zijn dat de gezondheid er misschien niet, uh, niet goed aan toe is. Dus een dubbele controle erop letten dat hij gezond is. En ook een suicidecontrole. Uh, daar is een mogelijkheid voor in de regels. Als er aanleiding is, dan kan er inderdaad uh, camera toezicht uh, plaatsvinden. Dus die medische controle, daar gaat het om. Nog geen voorgeleiding, die gaat ergens de komende dagen gebeuren. Dat kan inderdaad nog wel even duren. Zeker als iemand nu laat wordt binnengebracht... Uh, dan uh, zal hij ook worden geïnformeerd op zijn recht om toegang tot een, tot een advocaat. Uh, dat, uh, daar heeft hij een keuze in. Het moet wel een advocaat zijn die is uh, erkend door het tribunaal. En hij moet natuurlijk met zijn advocaat, als hij een advocaat wil... dat weten we ook nog niet, dat wordt natuurlijk uh, ook spannend. Gaat hij meer de kant op of gaat hij een verdedigingsteam samenstellen? Hij moet met die advocaat wel uh, kunnen overleggen... en de tijd hebben om uh, zijn proceshouding te bepalen. Want die voorgeleiding is al heel belangrijk. Daar gaan we straks wat uitgebreider over hebben... op het moment dat hij in die helikopter of in een auto... weggaat naar de gevangenis. Even terug naar Robert Bas. Is er iets te zien aan beweging, Robert? Dit moment is helemaal niets te zien. Het is heel erg stil. Uh, we zien dat een aantal gepantserde auto's van de Marge wel enige, uh, uh, enigszins zijn verplaatst. Maar dat is ook het enige wat we op dit moment zien. We zien wel dat het gewoon een keer langzaam weer op gang komt. Uh, het heeft gewoon een post uh, gedeeltelijk stilgelegen. Wet een komt groep in de hal dat vanwege uh, bijzondere omstandigheden een aantal druchten vertraagd zouden zijn. En we zien nu eigenlijk voor het eerst een uh, vlucht weer vertrekken. Uh, dat betekent dat het waarschijnlijk nog wel eventjes gaat duren... voordat wij uh, beweging gaan zien bij de loods. Want Dat vliegtuig dat nu vertrekt dat laat het nooit in de lucht gaan... als de helikopters, zeg maar, eigenlijk op moment zouden kunnen gaan vertrekken. Dus mijn inschatting is dat het zeker nog wel even tien minuten of wel langer zal gaan duren... voordat wij enige beweging zullen gaan zien. Een aantal van die mannen die wij zwaar bewapend zagen rondlopen... zijn ook de loods ingegaan. Die zien wij niet meer. Wat dat betekent, dat weet ik niet. Dat moeten we maar even afwachten. Heb je enige informatie... Over wie er op hem stonden te wachten. Krijgt hij daar al bijstand van Servië of van Bosnië? De man beschikt over twee paspoorten. Weet je hoe het ontvangstcomité van Mladis op Nederlands grondgebied eruit zag? Nee, dat is allemaal heel goed afgeschermd geweest. Die loopt je voorstel die lood zit naast het gebouw van de maréchaux Daar kom je als journalist ook niet bij in de buurt. Wat we wel zagen in de loop van de dag, met name in de loop van de middag, allerlei hooggeplaatste mensen vanuit de Nederlandse hoeken. maréchaux uh, veel rangen, je kent het wel, veel onderscheiding. De klap lijkt een bijzondere operatie. Maar wat hier aan de servicekant op hem komt te wachten, dat is voor ons helemaal onduidelijk. Dat is afgeschermd, dat kunnen we niet zien. Zijn er veel passagiers die daar staan te kijken? Zijn er mensen in de directe omgeving van het vliegveld? Het is dus niet echt een afgesloten vliegveld daar aan de snelweg. Nee, ja, het is vanaf de, er lopen een aantal wegen langs het vliegveld. Uh, dat is niet makkelijk van die van die, snel, van die wegen af te zien. Wat we wel zagen, vlak voordat het vliegtuig landde... dat is een soort bordes zeg maar, bij uh, het hoofdgebouw, uh, de, bij, bij een soort restaurant... daar stonden heel veel mensen te kijken. Maar dat had ook mee te maken dat hun vluchten waarschijnlijk allemaal overlaat waren... en ze graag wilden zien uh, waarom ze niet op tijd op vakantie konden gaan. Een lichte vertraging. Moet het luchtruim ook worden gesloten als die helikopter de lucht in gaat... of kan die gewoon zijn gang gaan? Nou ja, het luchtruim is niet officieel gesloten, eh, want dat kan niet, want dat had het toestel namelijk ook niet binnen kunnen komen. Ze dus hebben we in één keer meegemaakt dat het luchtruim hier gesloten werd. En dat is een hele lange tijd geleden eh, toen de le leider van de uh, PKK, uit Jelan, toen er geruchten waren dat hij vanuit het Witte Rusland naar Rotterdam Airport zou gaan. Dat is toen, uh, toen, is het luchtruim gesloten door die minister. De minister moet dat doen. Wat ze hier hebben gedaan is eigenlijk een soort trucje, een aantal vluchten waarvan ze wisten dat die aan zaten te komen. Gewoon verteld van, uh, nou ja, u moet wat laten vertrekken of u moet een stukje omvliegen. Uh, iets langer in de lucht blijven, maar het luchtruim is niet echt gesloten. En het, het de luchtruim gesloten, ja of nee, nou voor de politiehelikopters maakt dat natuurlijk helemaal niets uit. Uh, die mogen gewoon ten alle tijden de lucht in gaan. En als die helikopter de lucht in gaat, dan arriveert hij in Scheveningen waar Menno Rehmeijer is. Is daar de situatie in het veranderen, Menno? Nou, het wordt vooral druk, uh, Tim. Het is het uitje van de dag. Uh, heb ik zo de indruk, mensen die na het werk. Kijk even omheen. Even komen kijken, mevrouw? Ja, even komen kijken. Even de hond uitlaten en toch eventjes hier langs. Even kijken of die, hoe die aankomt. Ja, inderdaad. Ja. Zegt het u nog iets laat die 16 jaar geleden? Ja, zeker wel. Uit al het. Ja. ja. Dus ja, het is toch een stukje geschiedenis. Ja. Kijk, even verder. Een meneer met twee wat jongere kinderen, zegt het u nog wat meneer? Ja, zeker, zeker. Het ja. ja. is een mooie, uh, mooie dag dat hij uh, eindelijk achter grendel komt. En de kinderen mee? De kinderen, het is, wordt onze achterbuurman. Dus we willen graag uh, weten, die, die wil ik graag over vertellen. Het ik wel even uitgelegd worden, denk ik. Dat, uh, dat hebben we uitgelegd, ze we weten ervan. Uh, 7000 man, dat uh, ja. is niet niks. Het is... Het is uh, een bijzondere dag. bijzondere dag hier in Scheveningen. Mensen langs de kant. Veel mensen langs de kant. Het is natuurlijk ook prima weer. Uitstekend tijdstip. Mensen die na hun werk of na het eten... eventjes gaan kijken of die komt, of die er al is... en ja, hoe die aankomt hier in Scheveningen. Ligt hij zo dicht in een woonwijk, Menno... dat de mensen daar dat inderdaad als een buurman kunnen gaan beschouwen? Ja. Ja, links en rechts staan huizen, daarachter ook. Ik heb al eerder uh, vandaag verteld over de cameraposities Niet alleen hier voor de poort, maar inmiddels ook uh, op de daken rondom. Uh, ik weet uh, van een cameraman die hier al een paar dagen biefekeert... dat hij een balkonnetje heeft gehuurd uh, hier achter de gevangenis... voor een behoorlijk vermogen. Uh, uh, alles moet betaald worden. Hij wilde een foto maken. Daar moest hij van de huiseigenaar ook nog eventjes voor betalen. Zo uh, slaat ieder zijn slaatje uit, uh, uit de komst van Mladic hier. Als ik om me heen... En kijk, natuurlijk heel veel nationale en internationale pers voor de deur, maar ook op de daken rondom de gevangenis. Ja, Robert pas beschreef in Rotterdam de situatie, hoe inderdaad volgens het meest gedetailleerde scenario de ontvangst werd bereid, hoe de beveiliging was geregeld, hoe inderdaad Nederland in dat opzicht uh, uh, zich van zijn juridische en militair beste kant kon laten zien. Hoe is dat, uh, want de wereld kijkt mee, hoe is dat men daar, hoeveel internationale uh, media zijn er en waar ligt de nadruk? Zijn de Amerikanen daar, zijn het Serviërs, zijn het Bosniërs? Uh, de Amerikanen, uh, moet ik zeggen, heb ik nog niet zoveel gezien. Ik heb veel Duitsers gezien, uh, ZDF, WDR, uh, Nationale Pers natuurlijk. Uh, ik heb wel EP en Reuters gezien hoor, ze zijn er allemaal wel. Uh, waar ligt dan de nadruk op? Uh, de nadruk lag bijvoorbeeld op een, een paar Bosnische jongeren die hier in één keer stonden, met Bosnische vlag. Uh, ik heb ook heel eventjes kort met ze gesproken. Ik, ben zelf, uh, ik kom zelf uit Den Haag op dit moment. En uh, ik ben zelf half Bosnië, half terug. Gevlucht tijdens de oorlog? Ja, nee, ik niet, mijn vrouw wel. En de hele familie. En waarom staat u hier nu? Uh, toch wel uit bepaalde emoties. Uh, toch wat erin gebeurd is in de jaren 95. Het is toch al 16 jaar geleden. Het is toch even van onze kant een stukje aan hem laten zien. Van hé, hey, uh, we hebben niet opgegeven, we zijn doorgegaan. En gerechtigheid bestaat. Met de Bosnische vlag? Ja, dat klopt. Ja. Het zijn er, nou, pak een beet, man of tien in totaal? Ja, man of tien. Ik denk dat er misschien straks meer komen. Ik denk dat mensen toch net van werk tijd gekomen zijn. Misschien dat ze het nieuws net niet gevolgd hebben. En meestal na het afdeten, mensen kijken toch wel nieuws. Maar misschien dat wel meer vol wordt, denk ik. Wat leeft het binnen de Bosnische gemeenschap? Wordt er over gesproken de afgelopen dagen? En hoe wordt er over gesproken? Ja, het leeft toch op een bepaalde. Uh, uh, het leeft toch op een bepaalde. Uh, het heeft een bepaalde zeer plek, heeft het. Ja. En uh, ja, mensen leefden wel mee, maar mensen hadden meer gerechtigheid. Ze hadden dat meer uh, gehoopt dat het eerder, eerder dat hij opgepakt zou worden. En niet 16 jaar later. Het is toch een, min of meer een politiek spelletje geweest. Ja. Toch 16 jaar geleden. En ze hebben altijd geweten uh, waar die was en waar die niet was. En uh, nu zie je pas eigenlijk... Uh... Ik, ben zelf, uh, ik kom zelf uit Den Haag. Hij kwam ja, de uh, uit Den Haag, zei uh, deze jongen. Maar niet alleen uh, tegenstanders van uh, Mladis, maar ik zie hier een jongen staan met een uh, t-shirt met uh, het portret van, uh, van de generaal erop. Ja, van Mladis, dat is uh, correct, ja. En okay, waarom heeft u het aan? Uh, ik ik uh, sympathiseer met Mladis. Ik uh, vind uh, Mladis wordt een groot onrecht aangedaan. Je man hoort hier helemaal niet thuis. Zo, zo is het hele joost tribunaal hier een illegaal tribunaal. Ja. Het wordt hier niet thuis in Nederland. En staat u hier met een paar medestanders om dat te laten blijken? Ja, dat, om dat te laten blijken, om te verwelkomen. Om in ieder geval te verwelkomen, maar in ieder geval ja, te laten merken. Ik sympathiseren met je ja. Dankjewel. Zo staan dus voor- en tegenstanders ook hier langs de kant bij de gevangenis in Scheveningen. Waar rustig in ieder geval wordt gepraat. Even kort naar Rotterdam, want Robert Bas, zie je daar actie? Nee, het is nog steeds afwachten wat er gaat gebeuren. We zien wel een aantal zwaar bewapende mannen buiten lopen, en, uh, maar er zit niet echt een enorme urgentie. Het blijkt uit hun manier van lopen. Maar ja, het is ook allemaal heel goed voorbereid. Uh, reken maar dat ze het hele scenario tot op de minuut hebben uitgerekend. Dus waarschijnlijk uh, is het misschien mogelijk dat er een, een, een soort medische check binnen plaatsvindt of zo. Nou, daar hebben we even tijd voor nodig. Dus. Man is toch die, als je op de beide beelden die we van hebben gezien, ziekelijke man. Nou ja, voordat ze dan weer verder gaan transporteren, vindt er klaarblijkelijk wel plaats in die loods. Nou ja, dat zou wel kunnen, want we zagen daar vanmiddag ook al een ambulance in de buurt staan. We zien nu nog steeds die man er buiten lopen, maar aan de andere kant, de helikopter de motoren zijn nog niet gestart. Dus binnen korte tijd zal er niet iets hier gaan gebeuren. Ja, ik zie wel twee piloten bij de helikopter, dankzij de ingezoomde camera, Robert even een controle uitvoeren bij zijn helikopter en wat opvalt is dat ook de piloten van zijn helikopter uh, een kogelvrij vest hebben. Ja, dat is een normale soort operaties. Uh, het is ook een beetje Nederland dat natuurlijk laten zien hoe, hoe ze dit aan kunnen. Dat we geen enkel risico nemen. En, uh, nou ja, alle scenario's waar rekening mee moet houden. Je moet er toch niet van denken dat er iets zou kunnen gebeuren onderweg van hier naar Scheveningen. Dat is de angst, denk ik, van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. En ik, ik heb begrepen dat het de hele dag uh, uh, ja, een soort crisisteam bij elkaar is geweest. om alles door te spreken, alle varianten. overal waar rekening mee moet gehouden. En dit draaiboek is natuurlijk ook al vaker toegepast. Want een feitelijke dat, dat situatie. De feitelijke situatie sorry Robert de feitelijke situatie van dit moment is dus dat het vliegtuig in de hangar is verdwenen. Je maakt de melding van twee helikopters, niet waar? Ja, klopt. Eén helikopter staat buiten. Eén helikopter is vanmiddag direct naar binnen gegaan. Uh mogelijk om hem natuurlijk buiten het zicht van alle camera's van het vliegtuig over te kunnen zetten in de helikopter. Zeker weten we dat niet, maar er is sprake sprake van twee helikopters die vanmiddag, eind van de middag, hier kwamen aanvliegen. En dat was eigenlijk het eerste duidelijke signaal dat hier wat ging gebeuren. Vanaf dat moment zag je de bewaking toenemen, zag je meer marecheche-auto's de deze kant op komen. En uh, toen wisten we eigenlijk wel van ja, Rotterdam, dat moet de, de plaats zijn waar het vliegtuig gaat landen. Zodra de wentelwieken van de helikopter gaan draaien, komen wij terug. Robert. Geef me even de gelegenheid om uh, voor te beduren op wat twee jongere Bosnische jongeren in de reportage van Menne Remeijer in Scheveningen zeiden: gerechtigheid bestaat. Joran Sluiter, hoogleraar internationaal strafrecht aan de UVA. Ver, laat dat inderdaad niet vergeten. Gerechtigheid, de man is onschuldig, totdat het schuld is bewezen. Absoluut, absoluut. En we komen nu in een fase van het tribunaal dat de mensen die nu nog binnenkomen, zich natuurlijk wel kunnen afvragen. Uh... Uh, wat voor kans heb ik hier nog? Uh, kan dit nog een eerlijk proces zijn? Na al die processen die al zijn gevoerd, uh, kunnen de rechters nog onbevooroordeeld naar mijn zaak kijken? Dat is een verdediging die Karatziets op dit moment uh, voert. Juist ja, als argument? Ja, dat is een van zijn belangrijke punten, dat uh, hij geen eerlijk proces meer eigenlijk kan krijgen. Omdat het eigenlijk in eerdere processen allemaal is dichtgetimmerd. En hij min of meer als een soort hamerstuk wordt uh, beschouwd. Karatis, in juli 2008 gearresteerd, kwam uh, naar Belgado. ontdeed zich van zijn lange baard na een uh, lange periode... waarin hij als een psycholoog een tijd lang gewoon kon werken... Uh, en ongehinderd zijn leven kon vervolgen. En uh, aanvankelijk ook zijn eigen voerde. En nog steeds? Dat doet hij nog steeds. En hij is heel erg uh, productief. Hij doet dat natuurlijk niet alleen. Hij heeft wel achter hebben een heel team van adviseurs. Ook uh, studenten, stagiaires. Uh, ook van mijn universiteit die hem uh, hebben geholpen en nog steeds helpen. Hoeveel mensen heeft hij bij zich? Ik denk dat het wel uh, verre boven de twintig uh, is. Dat, dat is een heel aantal. En ze produceren ook, ont ook ontzettend veel. Ze verliezen Wat, wat natuurlijk... wordt ze dan gevraagd bijvoorbeeld om te... uit te zoeken? Um, in het begin heeft hij heel veel aandacht besteed uh, aan bijvoorbeeld uh, feiten uit eerdere... Fondsen. Daarvan zei de aanklager: die staan eigenlijk vast. Die moeten we gewoon overnemen. Er hoeven we geen getuigen meer voor te komen. En heeft daar bezwaar tegen aangetekend. En heeft al die feiten per punt bekeken. Dat zijn er wel een paar duizend. En steeds probeert maar te Duizend? Zeggen. Dat zijn inderdaad duizenden uit andere vonnissen. En heeft hij gezegd: van ja, dat moeten we eigenlijk opnieuw aan de orde stellen. En heeft ook de argumenten daarvoor uh, aangevoerd. Nou, het is natuurlijk een enorm dossier van. Uh, en duizenden en duizenden pagina's en allerlei bronnen. En dat kan hij natuurlijk nooit alleen doen. En dat zou ook voor maat schelden. gelden. Die zou ook geconfronteerd worden met een enorm dossier. Wat de aanklager over de jaren heen heeft uh, verzameld. Al het bewijs. En hij zal dat uh, een manier moeten vinden om daarin zijn verdediging te voeren. Want kijkend naar het proces tegen Karajits. Waar, waar bevindt zich dat op het moment? Hoe staat de zaken voor? Het duurt zo lang. Je vergeet bijna dat het nog bezig is. En dat het ooit toch een keer tot een eind moet komen. We zijn op dit moment in de slotfase, als ik het goed heb... van de zaak van de aanklager. En als de aanklager klaar is met het presenteren van zijn bewijs... dan is het aan de beurt van de verdediging... om de zaak van de verdediging te presenteren. Dus als je het zo bekijkt, zijn we eigenlijk nog niet eens halverwege. Er zijn, als je ook de stukken kijkt in iets allerlei procesincidenten. Hij maakt bezwaar tegen de wijze waarop een getuige wordt ondervraagd. Hij zegt, de aanklager heeft me niet al het bewijs gegeven... Um, dus hij is daar heel actief. En dat vertraagt natuurlijk. Want de rechters moeten daar een beslissing op nemen. En doen dat ook het liefst schriftelijk. Dus... Dus dat is dat zijn tactiek, vertragen? Um, ja, hij, is, hij voert... Want u een... geeft aan op twee dingen. Eén, hij stuurt erop aan dat hij geen eerlijk proces kan krijgen. Maar tegelijkertijd vertraagt hij door voortdurend dit soort fondsen erbij te halen. En daarmee de rechtbank met welk doel te bestoken. Nou, ook omdat hij zegt, als de aanklager bijvoorbeeld altijd bewijs wel zou hebben gegeven. Dan zou ik het niet hoeven te doen. Uh, dus hij is ook bezig met een stuk procesbewaking vanuit zijn perspectief. En dat is een goed recht, dat we dat voorop stellen. Hij mag uh, alles indienen en het is aan het tribunaal om te beslissen... Uh, op een gegeven moment, ja, dit gaat niet meer of dit wijzen we af. Dat is een, een strategie die hij, hij mag volgen. Robert Bas in Rotterdam. Wij zien er vanuit de hangar wordt mensen het pand verlaten. Heb jij daar zicht op? Ja, ik zie dat nu ook gebeuren en volgens mij gaat het onder andere om de advocaat... Van waar nu naar buiten komt, dat zou kunnen betekenen dat de eerste mensen zou gaan vertrekken richting uh, Scheveningen. Um, maar er lopen een aantal mensen naar auto's toe, zie ik. Maar ik zie nog niet heel erg duidelijk dat mensen in auto's stappen. Het en lijken de mensen die we nu naar buiten zien lopen, lijken me de twee piloten die van het Servische vliegtuig hier zijn geland, die worden weggeleid. Waar wat iemand anders in een pak. En we zagen ook een politiehond in het zwarte busje worden geladen. Ja, dat zagen wij vanmiddag ook al, dat er met de politiehonden in de buurt werd gepatroniseerd. Dat eh, blijkt dat ook in het kader van ja, geen enkel risico nemen. Eh, de, de velden rond het vliegveld, zeg maar, waar eh, nou, mogelijk mensen konden zijn geweest, daar werd we naar onder doorheen gelopen. Overigens komt er nu nog een vliegtuig binnen, wat mij niet helemaal duidelijk is wat er rol ervan is. Maar die gaat naar, eigenlijk, tak eh, taxi die nu toe, naar dezelfde Hangar, eh, rijdt er bijna dadelijk zelf voorbij. Je zult hem ongetwijfeld dadelijk bij beeld zien komen. Of daar nog mensen in zitten in het gevolg van Mladic, dat weet ik niet. Maar het is wel bijzonder dat hij naar dezelfde locatie wordt geleid op dit moment. Jeroen Sluiter, heeft deze Mladic advocaten meegenomen, voor zover, voor zover u weet, vanuit Bulgarije? Het zou kunnen, ik, ik weet dat niet, want het is in het begin zo'n kwestie van hoe dat georganiseerd is in Joegoslavië. Dan is de status van die advocaat in Nederland op dit moment weer een Nederlandse kwestie. Maar of de advocaten die hij nu heeft meegenomen, als die, die zou hebben meegenomen, of die ook kunnen optreden van het uh, tribunaal, is afhankelijk of ze daar zijn erkend. Zal te, hij zal toch te allen tijde juridische bijstand moeten hebben, ook tijdens zo'n transport, lijkt mij. Op zich is dat wel ongebruikelijk. Hè. Het lijkt me ook niet, niet echt uh, nodig. Ja, als je van het busje uh, bij de, van, van het detentiecentrum naar de rechtbank gaat, maar we hebben het hier over een gezochte oorlogsmisdadiger vanuit Belgrado naar Scheveningen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken geen andere precedenten. Um, het lijkt me ook niet nodig. Uh, het is als het goed is een, een kort moment. En hij kan natuurlijk, als er iets is misgegaan... kan hij daar met zijn advocaat die hij krijgt bij het joegoslaven tribunaal op dat moment ook weer overklagen. Hoe staat het met het vliegverkeer in Rotterdam, Robert? Heb je daar misschien enige signalen over... voor wat betreft het vertrek van uh, Mladic? Nee, helemaal niets. Het is juist, wat je vertelde, net een vliegtuig geland. Dat is vlakbij de hangaar. nu geparkeerd waar Mladic naar binnen is gegaan. Waar we denken dat Mladic naar binnen is gegaan. Uh, of dat vliegtuigen er iets mee te maken hebben, dat weten we niet. We zagen een aantal mensen net naar buiten lopen. Ik kan, met een nog kan ik een beetje een openstaande deur uh, naar de in kijken. Ik zie daar nog niet heel veel activiteiten. Dus ik denk dat we nog even dot moeten hebben totdat het transport naar Scheveningen gaat plaatsvinden. Kun je nog even in herinnering brengen in ieder geval hoe het vertrek vanuit uh, Rotterdam naar Scheveningen ging toen uh, Karadzits in 2008 werd getransporteerd? Robert, zijn we even... Ja, ik, ik, je viel even weg Tim, het laatste stukje. Kun je even schetsen hoe het ging in 2008 in de zomer toen Karachi vanuit Rotterdam naar Scheveningen ging? Nou, het was natuurlijk een andere situatie, het was donker. Dat um, was ook veel minder zicht en er, er, er gebeurt natuurlijk heel veel ook achter die deuren van die hangar. Maar het is eigenlijk wel een, een, een operatie die vergelijkbaar bezig is wat we tot nu toe hier zien. Het, is, het lijkt wel of het oude draaiboek weer uh, van stal is gehaald. Wat we in ieder geval weten altijd. Dat in elk draaiboek zit een aantal verrassingen. Dus je kan ook niet blind punt op uitgaan dat het op dezelfde manier gaat als het is geweest. Daar moeten we even echt vooraf wachten... Maar uh, ja, er zijn altijd verschillende opties, te wordt een rekening mee gehaald. We hebben toen met karatjes gezien dat er en helikopters waren en een aantal uh, uh, ja, kolonnes van auto's die zijn gereden. We wisten eigenlijk nooit waar hij werkelijk in heeft gezeten. Uh, later ging het gehad dat er hier de helikopter was, maar nou ja, dit soort operaties is ook de bedoeling toch heel duidelijk om verwarring te zaaien. En die verwarring wordt dan gezaaid door gewoon uh, een aantal... Mogelijkheden of transport direct tegelijkertijd te gaan doen. Zodat je elkmaal moet gokken van waar zit de verdachte dan op dat moment. En dat is Robert niet bedoeld om de media te pesten, maar puur en alleen om de veiligheid van de operatie te garanderen. Ja, de media, dat interesseert ze eigenlijk helemaal niet. Uh, we worden op afstand gehouden. Als we hier op een heuvel blijven staan, dan vinden ze dat helemaal niet erg. Nee, het gaat heel duidelijk om het veiligheidsscenario. Moet je ook denken. Het is natuurlijk wat gebeurd is op de Balkan. Uh, heeft heel duidelijk ook Nederland uh, geraakt. Je moet je voorstellen, uh, in zijn stad als Rotterdam. Daar wonen Bosnische moslims. Daar wonen, wonen Kroaten. Maar er wonen ook bijvoorbeeld een, een, een gemeenschap aan toch wel nationalistische Serviërs. Nou, reken maar dat de inlichtingdiensten de afgelopen dagen druk bezig zijn geweest... om te kijken, te monitoren van... Kunnen we daar nou wat van verwachten? Kunnen die iets gaan doen? Uh, want ja, er mag gewoon op zo'n dag als vandaag niet gebeuren. Wat staat Nederland hartstikke gek voor gek in de internationale aandacht? Heb jij ook contacten in die uh, inlichtingendienstwereld erop gezin speelt dat er dit soort acties worden voorbereid? Of dat mensen met die gedachten spelen? Of is het puur nee, maar... een. Nee, dit nee, is gewoon standaard uh, methode. Op het moment dat het zo uh, de bekend werd zeg maar, dat Mladic eraan zou komen. Nou, ik ken de indieningdiensten genoeg wel. Er wordt gewoon opdracht gegeven van. Uh, ga informatie verzamelen. Hoe wordt erop gereageerd op de, op de aanhouding van Mladic in Nederland? Wat kunnen we verwachten? Kunnen we demonstraties verwachten? Zij, is het een enkeling zoals we nu op dit moment zien in Scheveningen? Of kunnen we grotere groepen verwachten? Een aantal jaren geleden kan je nog herinneren toen de, de NATO-bombardementen waren in Kosovo. Toen uh, was er wel heel duidelijk een reactie hier in, uh, in Rotterdam bijvoorbeeld merkbaar. Gingen mensen de straat op, Serviërs gingen de straat op, waren boos. Nou, autoriteiten willen dat heel graag van tevoren weten. Want voor je het weet is zo'n buitenlands conflict uh, geïmporteerd in Nederland. Nou, en daar zijn die, die natuurlijk heel erg uh, alert op. Maar ik denk niet dat zij uh, aanwijzing hebben. Dat die zou, dan hadden we nog veel meer veiligheidsmaatregelen gezien. Dan was het ook denk ik niet mogelijk geweest voor ons als journalisten... om op zo'n kleine afstand dit gade te slaan. Alert zijn we ook in Scheveningen dankzij Menno Reemmeijer. Heb jij enig meer zicht op wat er zich binnen die muren afspeelt, Menno? Uh, binnen die muren is... Uh... Nee, dat is, dat is een, een andere wereld voor ons, Tim. Daar hebben we geen enkel zicht op. Wij staan achter die muren. We hebben uh, van de week natuurlijk wel de beelden gezien... waar uh, Mladic dan terecht zou komen. Bijvoorbeeld, uh, wat voor leven die gaat leiden in een eenpersoonscel. Um, het koken wat ze zelf kunnen. De vrijheden die ze hebben binnen de Scheveningse cel. Uh, gevangenis. Maar, maar op dit moment is daar niets van te zien. Ik wil nog even terugkomen op wat ik Robert hoor vertellen vanuit Rotterdam... en in, hoe het contrast hier is in uh, Scheveningen toch. Uh, hier... We hebben al de Bosnische jongeren gehoord. die tegen Mladic zijn. en gerechtigheid willen. Maar we hebben ook de Servische jongeren gehoord. die hier staan. En als je dan ziet dat er twee, drie agenten. heen en weer lopen. heel rustig, arm op de rug. spreken die jongen even aan. Jongens vlaggen naar beneden, niet te provocerend. En dat is het dan. Er is verder geen beveiliging hier zichtbaar. Wat zegt dat? Wat zegt dat over het feit dat dat ja. buiten inderdaad zo kalm is... terwijl je in Rotterdam uh, zwaar bewapende mensen bij zo'n hangage staan. Logisch, omdat Mladi zich daar ja. op dat moment bevindt. Maar dat zegt wellicht ook alles over de veiligheid... en de beveiliging binnen die muren. Daar is men behoorlijk zeker van dat niet alleen. Het, het zegt, denk ik, ook alles over de zekerheid die we hebben hoe Mladic hier zal komen. Het lijkt mij uitgesloten dat hij hier met de auto komt. Dan hadden we dezelfde tafereel gezien als Robert nu in, in Rotterdam ziet daar op het vliegveld. Nee, we mogen er zeker van uitgaan dat hij, als hij hier komt, met de, met de helikopter binnenkomt. En uh, ja, dan, dan is hij zo van iedereen afgescheiden. Ik, het is nog maar de vraag of hij doorheeft en, en ziet wat hier buiten de gevangenis zich afspeelt. Ja, want vanuit mijn luie studio heb ik dan zicht op wat een kamer Ziet bij jou ergens op het dak, en dan zie je een binnenplaats ja. van de gevangenis waar inderdaad Precies. ruimte is vrijgemaakt en waar vijf gele plekken op de grond zijn aangebracht. Uh, wat er mogelijk op zou kunnen duiden dat dat een landingsplek zou kunnen zijn. Maar we weten, zoals we dat van Robert Bas hoorden, dat elk scenario weer een ander draaiboek kent. En dat het vooral is bedoeld om eventueel verwarring te zaaien over wat er zich werkelijk gaat vertrekken. Maar dat draaiboek ligt krelaar, en in Rotterdam blijft vooralsnog de hangar behoorlijk afgesloten en in. Den Haag of in Scheveningen, sorry eh, Menno, is het rustig ja. op straat... met wat mensen die wat willen meegenieten van deze bijna zomersavond. Dat zeker. Het heeft vorige keer trouwens bij Karacic ook wel enige tijd geduurd. Hè? Het, het landen van het vliegtuig en voordat hij uh, vertrokken was. Uh, de tijd werd toen ook genomen, hadden we de moed al bijna opgegeven. We werden toen verrast, uh, we weten het allemaal nog, door die auto's. En later bleek hij met de helikopter te zijn gegaan. Maar in mijn herinnering staat toch ook dat dat toch wel enige tijd heeft geduurd... door het, uh, het landen van het uh, toestel en het, uh, uiteindelijk, de uiteindelijke aankomst in, uh, in Scheveningen. We hebben alle geduld en we hebben de zender voor ons. Wij blijven totdat Mladic inderdaad in de gevangenis... In is gearriveerd. Haast is geboden, Joran Sluiter, hoogleraar internationaal strafrecht, maar ook weer niet al te haastig. Wat is de balans die nu zo belangrijk is bij het binnenhalen van Mladic? Nou, het is voor Nederland uh, natuurlijk belangrijk om dit, dat is al gezegd, om dit goed uit te voeren. Alles wat misgaat is uh, niet alleen uh, een blamage, maar het is ook een kwestie van aansprakelijkheid. Nederland is verantwoordelijk voor Mladic op dit moment totdat hij in de poort wordt overgedragen aan de VN. Wat zou er mis kunnen gaan? Um, van alles kun je natuurlijk bedenken. Uh, van simpele ongelukken... Uh, tot uh, iets met zijn gezondheid. En Daarom begrijp ik ook wel dat als hij uh, daar aankomt... dat er uh, uh, misschien toch een Nederlandse dokter... op dat moment wil zien... vanuit de verantwoordelijkheid van Nederland... hoe het met hem is. En misschien eerst goed wil we controleren. Uh, misschien is het niet zo goed met hem. Misschien heeft hij iets, iets nodig. Dat, dat weten we allemaal niet. Dus daar, uh, dat heeft misschien enige tijd nodig... Maar tegelijkertijd is het wel zo, dat heb ik ook al eerder gezegd, dat hij uh, nog op het moment, op de dag dat hij binnenkomt, ook weer in de gevangenis moet worden onderzocht. En daar ook weer een heel programma voor om te wachten staat. Dan zal hij uh, ook uh, te horen krijgen wat zijn rechten zijn, et cetera. Dat zijn allerlei formaliteiten uh, die ook weer tijd kosten. En ook niet dat hij later gaat klagen van ja, ik ben eigenlijk onmenselijk behandeld... want ik ben een keer uh, rond middernacht in die gevangenis uh, terechtgekomen... en ik kom pas uh, drie uur s'nachts naar bed. Wat we hoorden toen hij was gearresteerd vorige week donderdagochtend in het dorpje in het noorden van Servië... was dat hij vroeg om een televisie, aardbeien en tolstooi, literatuur. Typeert dat Mladic? Dat, dat zou ik niet weten, daarvoor ken ik hem uh, onvoldoende. Of ik ken hem zelfs helemaal niet. Maar wat betreft wat hij daar verlangt, kan hij denk ik uh, nummer 1 en 3 wel voor elkaar krijgen. Uh, het regime, het detentieregime bij, uh, bij het tribunaal, is uh, voor een groot deel als het gaat om uh, de voorzieningen, uh, het sporten, et recreatie, uh, geënt op het Nederlandse, want het zit ook binnen een Nederlandse penitentiaire inrichting. Uh, televisie is beschikbaar en uh, er uh, moet ook toegang zijn tot een bibliotheek. Dus er kunnen ook uh, boeken gelezen worden. Wat betreft de aardbeien, uh, dat zou ik niet weten. Hollandse aardbeien smaken heerlijk op dit moment. Maar die televisie, daar heeft hij toegang tot Nederlandse centers alleen? Of het Nederlandse aanbod, dus hij kan kijken wat hij wil? Als ik het goed heb is er ook, uh, omdat er zit natuurlijk een hele Servische, en, en, uh, maar ook Bosnische, Moslim en uh, Kroatische gemeenschap uh, is ook toegang tot zenders uh, tot uit, uit die regio. Die kan, hij kan gewoon zijn eigen thuis televisie blijven volgen? Ja. En literatuur, de bibliotheek, maar ook elke lectuur die hij wil of vooral ook nodig heeft voor zijn verdediging? De bibliotheek, hoe die is ingericht, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de VN en daar zal natuurlijk niet, niet alles uh, beschikbaar zijn. Maar er kunnen ook verzoeken worden gedaan om, uh, om zaken van buiten uh, binnen te krijgen. Dus een familie kan het een en ander meenemen. Dat moet dan wel uh, goedgekeurd worden door de detentieautoriteit en die zullen daar, uh, daarop toezien dat dat uh, dingen zijn die door de beugel kunnen. Wat is niet toegestaan, behalve de meest voor de hand liggende dingen als wapens en dat soort dingen, maar wat is niet toegestaan uh, uh, wat iets zegt over het regime binnen de gevangenis. Nou, wat uh, op dit moment ook een groot punt van discussie is... is de contact, het contact met de buitenwereld. Dus uh, mobiele telefoons uiteraard niet. Maar Milosevic die heeft nog een tijd uh, zichzelf verdedigd... en had daarvoor ook een computer. En dan is de, de vraag van, ja, moet hij dan ook met die computer... Voor, om onderzoek te doen, toegang hebben tot het internet? Nou, daar ligt wel een grens. Het tribunaal wil duidelijk niet dat de gedetineerden... toegang hebben tot de buitenwereld. Dus contacten met media, et cetera. Zonder uh, toestemming van het Joegoslaaf-tribunaal. Oké, okay, ze kunnen niet zomaar bellen met iemand... Uit de gevangenis? Ze hebben wel uh, een tijd om te bellen en ze mogen ook familieleden bellen. Ze mogen dus nummers doorgeven. Want ze zeggen, van, ja, dit zijn mensen die willen bellen, een lijst met nummers. Um, maar daar behoren in beginsel geen journalisten toe. Die mogen inmiddels wel interviews doen. Daar heeft Karats iets voor, ze, voor gezorgd in zijn uh, zaak. Maar dan alleen met goedkeuring van uh, de autoriteiten en met vragen die op papier zijn gesteld. Ja, want ik kan me een aantal jaren geleden, toen ik zelf een correspondent was in Amerika, herinneren dat Milosevic vanuit zijn cel losling belde met een correspondente van Fox News. Die tot haar verbijstering in één keer Milosevic aan de telefoon kreeg... vanuit de gevangenis in Scheveningen. En vervolgens naar de studio rende en daar dus een live interview had met Milosevic. Mm -hmm. dat, dat kan dus niet meer. Nee, dat heeft toen ook tot, uh, voor allerlei ophef gezorgd. Uh, daar is als het goed hebben, is, niet ook, is ook een sanctie op gekomen. Een kleine disciplinaire sanctie. Sessio heeft dat ook geprobeerd. En die probeert ook nog uh, zichzelf in verkiezingen te mengen. Daar uh, ziet men uh, steeds strenger op toe. In de verkiezingen mennen, politiek zich nog blijven manifesteren. Ja, hij, hij, is nog, uh, hij zegt dat is ook uh, mijn recht, uh, mijn passief kiesrecht. Ik, ik ben uh, verkiesbaar en ik moet dan een campagne kunnen voeren. Dus ik moet daar vanuit de gevangenis ook, ook mogelijkheden toe hebben. In het begin tijd dat u deel uitmaakte van het verdedigingsteam van Karadzic. Hoe, wat voor wensen had hij en in hoeverre kon u daar als advocaat aan voldoen? Ik heb hem slechts een, een paar keer gesproken. Bovendien is dat ook, uh, ook vertrouwelijk, dus uh, ik kan daar, uh, het niet over hebben. Onder ons. Nou, nee, maar het is over het algemeen zo dat, de, de, laat ik het in de algemene zin zeggen, dat de detentieomstandigheden binnen internationale straftribunaalen, dus niet alleen het Joegoslavië uh, maar ook, uh, ook zelfs in, in, uh, in Afrika, Sierra Leone, uh, Tanzania, die zijn niet slecht. En niet slecht, beschrijft u dan waarom dat niet slecht is... als dat vergelijkt met andere detentiecentra? Nou, Het is natuurlijk een hele bijzondere populatie, dus laten we dat vooropstellen. De normale detentiepopulatie bijvoorbeeld in Nederland... zijn jonge mannen, laag opgeleid, af en toe ook wel gewelddadig. En hier zitten toch over het algemeen allemaal oude mannetjes bij elkaar... die ook voor een groot deel hoog opgeleid zijn... En dat, dat zorgt voor een, een hele ontspannere sfeer. een veel ontspannere sfeer dan bijvoorbeeld in de Nederlandse gevangenis. En daardoor is het ook mogelijk om meer vrijheden in het regime in te bouwen. En voor de bewakers is dat natuurlijk ook prettiger werken. En het uitgangspunt is ook verder dat ze, ze zitten daar in voorarrest. Dus het onschuldspresumptie is nog van toepassing. En zeker als ze daar lang vastzitten, ja, dan, dan is het toch zo dat, uh, dat ze daar... Uh, uh, zoveel mogelijk vrijheden moeten krijgen... omdat ze nog niet veroordeeld zijn. Ja, Die vrijheden fascineerden me een beetje... toen ik hoorde van het verhaal dat Charles Taylor uit mm. Liberia... ook het ene, nodig op zijn kerfstok... maar nogmaals, uh, onschuldig tot zijn schuld is bewezen... etentjes organiseert binnen de gevangenissen... waar Karatjes dan ook op bezoek komt. Wat was, stel ik me daarbij voor? Nou, Dat is niet helemaal correct. Etentjes organiseren. Ze uh, hebben uh, wat problemen met het, het voedsel... en uh, er is daarom de mogelijkheid... Dat ze ook uh, uh, zelf koken. Um, Wat voor problemen hebben ze met hun voedsel? Nou ja, dat, dat, dit zijn dan de, de ICC-gevangenen. Ja. En die, die vinden het <laughs> niet lekker. Het, het, het, het is een Nederland, Nederlandse. Nog kort. Ja, ja, ze hebben moeite met het Nederlandse. Uh, en uh, ze zouden graag zelf willen, willen koken. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan en wat de afweging daar zijn, dat weet ik ook niet. Kijk, als je daar zelf voor betalen en ze doen dat zelf, dan kan het natuurlijk ook wel weer een, een stuk goedkoper zijn dan als, uh, als anderen daarvoor moeten opdraaien. Als ze daar zelf voor betalen, dan hebben ze de eigen middelen die ze hebben. Kunnen ze zich daar ook, uh, die kunnen ze ook inzetten daarvoor? Ze kunnen kopen, inkopen wat ze willen? Nou, dat, Tot zeker ja dat gaat wel erg in detail. Ik zal het, zal het niet precies weten, maar eh, ik kan me voorstellen dat ze dat uh, inderdaad natuurlijk zelf moeten betalen. Het feit dat Kerritsies besloot om zichzelf te verdedigen, daarvan, wat, wat, hmm. wat zegt u daarvan de advocaat? Is dat het stomste wat je kunt doen of is het in dit geval met zo'n proces uh, misschien wel heel slim als je kijkt naar zijn achtergrond? Ja, de, de misvatting natuurlijk met Karacic is dat je denkt dat hij dan alles ook zelf doet. Hè. Hij, hij doet het optreden in de rechtszaal, maar ook daar zit hij niet meer alleen. Daar heeft hij ook inmiddels iemand bij hem die hem ondersteunt. Hij heeft de leiding van zijn verdediging, maar er wordt heel veel door anderen gedaan. Dus het is echt eigenlijk wel een volwaardig en compleet verdedigingsteam. En wie zijn dan zijn naaste adviseurs? Uh, zijn uh, belangrijkste adviseur, dat is Peter Robertson... en dat is een hele ervaren Amerikaanse advocaat... die ook uh, bij het Rwanda-tribunaal een zaak heeft gehad... en bij het tribunaal en die doet dat uh, voortreffelijk... En die speelt daarin een hele belangrijke rol. En die is dan niet in naam advocaat, want Karasit is zijn eigen advocaat... maar hij doet eigenlijk wel ontzettend belangrijk werk. En wat is het belangrijkste om hem te adviseren op het juiste moment... of hem bij te staan wanneer hij een route kiest... die misschien in juridisch opzicht niet zo verstandig zou kunnen zijn? Nou, dat is natuurlijk het lastige als je het hebt over een verdediging. Wat is nou een goede verdediging? Dan zou je zeggen, ja, een verdediging die leidt uh, tot vrijspraak. Maar dan zouden heel veel uh, vormen van verdediging... in de strafrechtspleging ontzettend slecht zijn... want er zijn nou eenmaal heel erg weinig vrijspraak in het strafrecht. Dus je, kunt, je hebt verschillende soorten en vormen van verdediging. en uh, Daar moet uh, Mladic uh, moet daar, uh, eerst voor zichzelf uitkomen... en daarna in overleg met een advocaat die hem op allerlei... Um, voor- en nadelen van een bepaalde strategie uh, uh, wijst. Maar ook een politieke verdediging. Als je in de rechtszaal zoveel mogelijk een politiek standpunt wilt uh, uitdragen... is het beginsel legitiem. Het is, ja, afhankelijk, ja, het is afhankelijk van wat de rechters op een gegeven moment toestaan. Maar als je, als je vindt van, uh, zou vinden van... ik wil ook een, een politiek standpunt uitdragen in mijn verdediging... en je zoekt daarvoor ruimte in bijvoorbeeld de uh, opening statement of closing arguments dan is dat een legitieme afweging van, van die verdachte als hij dat wil doen. Intussen blijft er stil in Scheveningen, waar men in afwachting is van de aankomst. Maar ook vooral in Rotterdam, Robert Bas. Ik heb daar de afgelopen tijd eigenlijk niets meer zien gebeuren. Jij wel? Nee, ook helemaal niets. Uh, ze kan twee dingen betekenen. Of hij zit nog in de loods en we moeten nog steeds wachten tot hij wordt vervoerd. Of hij is misschien al via de achterkant afgevoerd, maar dat weet ik niet. Dat kan ik niet zien. Ik denk dat de collega's in Scheveningen heel alert moeten blijven. Want het draaiboek, zoals ik dat had begrepen vandaag, was wel dat ze wilden dat hij om negen binnen zou zijn. Ook al om uh, wat de gast bij jou vertelde, van hij moet vanavond nog een totale medische check doorgaan voor 12 uur. Dan heb je enige tijd voor nodig bij zo'n man. Um, dus we moeten nog even wachten of, of het, hij gaat elk moment hier vertrekken of hij is misschien al zelfs al via de achterdeur al vertrokken. Uh, opvallend is dat dan een aantal auto's die afhankelijk uh, in zicht stonden uh, uit het zicht zijn. Mogelijk naar achteren zijn gereden. Maar aan de andere kant, ja, de helikopters staan er nog steeds. En als, al, uh, als hij al met de auto gaat dan is de kans ook gelijk dat hij tegelijkertijd met de helikopters gaat. En nou ja, de kans is toch heel erg groot dat hij gewoon met de helikopter gaat. Als ik zo hoor uh, hoe onze collega de situatie beschrijven Scheveningen, als je met de auto gaat, dan hadden we daar vaak vast wel gezien dat de wegen waren afgesloten. Nou, als dat niet het geval is, dan moeten we nog steeds even wachten van wat hier gaat gebeuren. Want er zijn geen auto's weggereden die mogelijk een begeleidingsteamlid kunnen meenemen naar Scheveningen die vooruitreist voordat uh, straks eventueel de helikopter vertrekt. Nee, dat kan ik van hier af ook niet zien. De collega's, uh, Jeroen, was al aan de andere kant van het vliegveld. Maar daar hebben we ook nog niet de geluiden van gehoord... dat daar wel auto's voorbij zijn gereden. Dus we moeten er voorlopig nog maar vanuit gaan... dat we nog gewoon in de lood zit En zoals we ook al vanavond eerder werd gezegd... dat de gratis duurde het ook enige tijd... voordat hij uiteindelijk werd afgevoerd naar Scheveningen. Geduld moeten we hebben. Dat geldt ook voor Menno Reemmeijer. geldt het ook voor de mensen daar bij Scheveningen met de gevangenis? Het is hier uh, nog steeds stil. Ik zit ook even naar de binnenplaats te kijken waar die moet landen. Ook daar zie ik weinig beweging. Als ik even over de schouder van de cameraman uh, meekijk. Ja, het, het, het verkeer rijdt hier gewoon door over, uh, over de straat. Dat wil natuurlijk niet alles zeggen. Want ook deze gevangenis heeft meerdere ingangen, ongetwijfeld. Um, maar het verkeer gaat door. De pizza-courier komt langs om de pizzas af te leveren. Dat is een beetje zoals het gaat hier op dit moment. Weinig tekenen dat Mladic uh, ja, op komst is. Het is natuurlijk ook geen onaangename avond deze dinsdagavond in Den Haag... met een blauwe lucht en uh, lichte wolkjes. Maar uh, de, de, de gevangenis, zou je kunnen beschrijven uh, waar die diverse ingangen zijn? Hoe het gebouw is opgedeeld in diverse cellen? Diverse cellen, diverse vleugels ook. De vraag was ook steeds natuurlijk, komt hij samen te zitten met Karadzis? Kan hij luchten samen met Karadzis? Een vraag die natuurlijk beantwoord moet worden... ook door de aanklager van het Tribunaal Brammerts. Zo zijn er verschillende vleugels, verschillende afdelingen. Alles concentreert zich nu aan, langs de Van Alkenmaardelaan... waar we ook wel vanuit mogen gaan dat als hij komt, dat hij hier komt. Een, een grote muur met een grote poort, als hij al door de poort komt. Maar we gaan er toch steeds vanuit dat hij op die binnenplaats... Land, ik kijk nog even mee. Nee, daar op die binnenplaats is uh, ook nog alles stil. Oké, okay, Menno. Uh, praten we even verder met Joran uh, Sluiter. Uh, want het zal even gaan duren voordat de voorgeleiding gaat plaatsvinden, niet waar? Ja, ik verwacht dat niet uh, de volgende dag al. Uh, het is toch een belangrijk moment. Uh, kijk, over het algemeen zeggen de verdachten niet schuldig. En als ze niks, niks zeggen dan uh, zegt de rechter namens de verdachte niet schuldig neemt hij op als, uh, in, in het uh, procesverbaal. Niet schuldig is de verwachting, maar zou het kunnen zijn dat Mladis zegt van schuldig aan alle nou, drie aanklachten? Als je dat zou zeggen Wat dan? in een vraag van verstandsverbijstering uh, of dat hij het echt meent, dan, dan is de zaak eigenlijk uh, zo goed als afgelopen dan zegt het recht van het tribunaal, als hij schuldig uh, verklaart... Uh, dan moet er alleen een, een, een marginale toets. dus moet er eventjes gekeken worden... is er wel voldoende feitelijke basis, maar dat stelt weinig voor. Is dat gebeurd met verdachten in het ja. tribunaal... die aankwamen en zeiden, heel uh, ben en schuldig? Dat is ja. gebeurd, maar... Om wie ging het? Uh, Erdemovits heeft dat gedaan, een van de, een, een van de soldaten in Srebrenica. Uh, maar ook uh, mevrouw Plafsits, uh, die natuurlijk wat hoger in rang zat... En nog een, een groot aantal anderen. Omdat, Waarom hebben deze mensen dat gedaan? Omdat je er wat mee opschiet. Uh, je kunt daardoor een lagere straf krijgen. En dat hebben ze ook gekregen. Mevrouw Plafswits is zelfs inmiddels alweer vrij. Uh, die uh, heeft daar straf uitgezeten. Waar werd zij van verdacht en hoe lang heeft ze in de gevangenis gezeten? Ze werd uh, ook uh, verdacht uh, in eerste instantie van ook misdrijven tegen de menselijkheid. En, uh, en ook, uh, ook oorlogsmisdrijven. En misschien ook wel genocide, maar dat weet ik niet meer precies. Mm -hmm. Maar ernstige misdrijven. Um, maar ze heeft spijt betuigd, ook bij de zitting... en ze heeft uh, schuldig uh, gepleit. En ze was op leeftijd en toen vonden de rechters in die omstandigheden... de aanleiding voor een straf van 11 jaar. En daar is ook nog eens uh, met voorlopige vrijheidstelling nog eens een derde van afgegaan. Uh, dus ze is vrijgekomen een aantal jaar geleden. Dus dat is een manier om te doen. Maar het lijkt me niet erg waarschijnlijk als je kijkt naar uh, Radko Mlaarits. Nee, voor bepaalde verdachten is, uh, is dat geen, geen optie... Um, daar is bijvoorbeeld bij een verdachte, eerst verdachte bij het Rwanda-tribunaal, die pleitte schuldig en die kreeg toch nog levenslang. En toen had geen enkele uh, verdachte bij dat tribunaal er nog zin in. En ook bij uh, verdachte Kaliber Karatsits en Mladic zou de aanklager niet willen uh, dealen. Die zou zeggen: ook bij een schuldbekentenis eis ik nog steeds een levenslange gevangenisstraf. Want dat ligt in de lijn der verwachting. We hebben het over drie aanklachten: genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. En ja. daar, daar bestaat geen andere strafeis voor dan levenslang? Nee, een andere strafeis dan levenslang... in deze zaak acht ik uitgesloten. En levenslang is dan ook echt levenslang? Daar zijn de meningen over verdeeld. Daar is het tribunaal zelf ook nog niet uit. Wat er gebeurt bij overdracht naar uh, een, een land waar je straf moet uitzitten. is dat je voor uh, de, een eerdere invrijheidstelling afhankelijk bent. voor een deel van het recht van dat land. Dat begrijp ik niet. Dus, nou ja, het kan uitmaken of je bijvoorbeeld in Duitsland terechtkomt. Uh, die anders tegen de levenslang kan aankijken dan bijvoorbeeld Nederland. Uh, dus daar, uh, dat recht van dat land waar je terechtkomt... om je straf uitvoeren, uh, uh, uh, om je straf uit te zitten, dat recht is dan ook belangrijk. Maar waar is dat afhankelijk van? Stel dat laat, iets wordt veroordeeld. We nemen natuurlijk een enorme voorschot op, op het proces. Dat, Laten we dat niet vergeten. Maar wordt veroordeeld, waar is het dan afhankelijk van? Waar ga zijn eventuele straf moet gaan uitzetten? Er zijn een aantal landen, er zijn een aantal landen dat een verdrag heeft gesloten met het tribunaal en die dus uh, veroordeelden opnemen. Dus, uh, alle Scandinavische landen, Duitsland, Italië, Engeland. Nog een paar uh, West-Europese landen. Okay. En in een van die landen kom je terecht. Je kunt uh, in een zitting je voorkeur uitspreken. Maar uiteindelijk beslist het tribunaal. Het is ook een beetje wie er aan de beurt is. En wie uh, nog niet zoveel verdachten heeft. En waar kun je het beste belanden? Nou, dat hangt er vanaf. Voor jou, qua duur. Nou, ik denk. Het gaat niet alleen om duur. Het gaat ook natuurlijk om toegang tot familie. Dus als je ergens ver weg in het noorden van Noorwegen zit. dan um, stel dat je wat eerder, een paar jaar eerder vrijkomt. maar je familie komt nauwelijks langs. misschien dat je dan liever wat in Italië zit in de buurt van Joegoslavië. Ja, en waar geldt het principe dat wanneer je levenslang hebt. je dan ook echt levenslang zult krijgen? Het zou bij, uh, het zou bij ons uh, gelden. Uh, het, zou, uh, het zou ook. Uh, een In het land? Ja, ja. Maar daar zou ik het, het rechtsvergelijkend onderzoek voor moeten doen... tussen de Scandinavische landen en Duitsland, et cetera. Kijk, er zijn wel landen die hebben gezegd, zoals Spanje... Wij, wij doen eigenlijk niet dan levenslang. We vinden dat een onmenselijke straf. En die willen, we willen daarom eigenlijk geen verdrag sluiten... en geen mensen opnemen. Kun, dan kun je wel een afspraak maken. Ja, dan krijgen jullie alleen de straffen onder, uh, die, die niet levenslang zijn. Is het denkbaar dat Maladis al wat van die voorwaarden heeft kunnen stellen? En ik onderbreek even, want ik ga even naar Menno Reemeijer. Want ik zie Menno, maar dat zou ook helemaal niets kunnen betekenen... en ik weet niet of jij het ziet. Auto's op de middenplaats van de gevangenis in Scheveningen. Er lijkt een klein beetje beweging te komen. Hier voor de deur nog helemaal niets. Maar het is, uh, het is moeilijk kijken. We zien wel wat uh, bewegen, inderdaad... Ja. of daar iets verder gebeurt dan alleen maar langsrijden. Ik zag, het is nu toch ook wel weer uh, stil. Ja, ik zag, ik zag, ik zag twee, twee voertuigen. Een grijs busje ja. en een rode auto... die ik ook meende te hebben gezien op het vliegveld in Rotterdam. Maar wij zijn ze inmiddels ook alweer uit het oog. Tenminste, of jij moet meer zien dan ik. Maar nee. ik zie even geen uh, auto's meer. Ik zag ze even nu weer, uh, op de binnenste van Sorry, ik zag ze even op de binnenste binnenplaats van de gevangenis langsrijden En ik dacht, ik schakel even naar je toe. Want verder gebeurt er weinig ja, Nee, Nee, geef niets Nee, we zien nog niks. Uh, kijk, nog één laatste blik even over de schouders bij de collega's van de televisie. Bij ons gebeurt nog niks. hebt ja, misschien dat de beweging in, in Rotterdam is. Dat zou kunnen, maar hier is nog niks te zien. Langs de lijn, Schakel even naar Robert Bas. Nee, er is ook nog niets te zien op dit moment. De situatie is eigenlijk nog hetzelfde als tien minuten geleden, als een half uur geleden. Uh, het vliegtuig is naar binnen gegaan, de deuren zijn gesloten. Soms zien we mensen naar buiten komen lopen, soms gaan er weer mensen naar binnen toe. We zien uh, uh, zwaar bewapende maraiseauciers in de buurt nog steeds zijn. Maar de helikopter staat nog steeds stil. We hebben geen auto's met sirenes zien wegrijden. Dus we moeten er eigenlijk nog vanuit gaan dat laatste nog steeds binnen is. Of we zijn met z'n allen gevot en is hij onderweg al inmiddels naar. Uh, uh, toe. Dat zou een goede grap zijn. Maar, je, nou ja, maar dat jullie contact hebben met, uh, met, met jullie uh, contacten bij de, bij de veiligheidsdiensten, bij de overheid. Maar daar geven ze op dit moment geen thuis. nemen ze op, geven ze commentaar of zeggen ze gewoon hoe nee, zit maar denk wat ik er heel gebeurt. Duidelijk van, uh, ik denk dat we pas de eerste reacties zullen gaan krijgen op het moment dat deze hele operatie uh, afgelopen is. Uh, uh, reken maar dat ook heel goed wordt gemonitord. Nu uh, uh, bij bijvoorbeeld een uh, nationaal crisiscentrum van uh, hoe verloopt de operatie, uh, wat doen de media, hoe zit de situatie onderweg eruit en reken maar dat ze ook... ze hebben natuurlijk een draaiboek in hun hoofd ze weten al van tevoren wanneer en hoe laat maladies overgebracht worden en met name hoe maar ze kunnen natuurlijk ook schakelen in zo'n draaiboek, Er zijn alternatieven op het moment dat uh, uh, het vliegverkeer, uh, als ze bijvoorbeeld iemand uh, zien staan waar ze niet helemaal vertrouwen op het balkon zeggen ze nou, dan maar niet met de helikopter of dat ze met de auto van plan waren en ze zien een heleboel mensen onderweg, denken ze van nee dan gaan, maar niet met de, met de auto uh, ze kunnen heel erg makkelijk schakelen en dat zijn beslissingen waar ze heel druk mee bezig zijn en op dit moment zullen ze ons heus niet gaan vertellen van uh, wat de stand van zaken is, we zullen Vanavond, als deze operatie is afgelopen, pas echt horen, denk ik, van hoe, de, hoe het gegaan is. Wat de beslissingen zijn geweest en uh, waarom het zo lang duurt voordat uh, we hier enige beweging zien in Rotterdam. Uh, Meneer Reemeijer in Scheveningen, geldt dat voor jou ook? Heb je contact proberen te leggen met het personeel van de gevangenis? Of is het gewoon, uh, wij doen verdere mededelingen. U wacht maar totdat het bericht wordt bevestigd dat Bladies inderdaad in de gevangenis zit. Nou, zelfs dat niet. Uh, er komen helemaal geen mededelingen. Uh, contact is ook uh, uitgesloten hier in de gevangenis. Uh, uh, niet zo ondringbaar doordringbaar als uh, de muur en de deur hier, uh, hier bij de gevangenis. Nee, vanuit die kant hebben we helemaal niets gehoord. De woordvoeding gaat ook, moet ik zeggen, meestal via het tribunaal. En ook daar is het uh, angstwekkend stil, moet ik zeggen. Uh, we zijn ook een beetje door Robert natuurlijk, wat hij zegt van... jongens, in Scheveningen, let op. Iedere auto kijken wij nu ook met Argus' ogen. Uh, niet zozeer die langsrijden, wel die over de binnenplaats gaan. Ik heb geen nieuw meer gezien. Ik dacht heel even het geluid van een helikopter te horen. Maar toen keek ik achter me, er is gelukkig hier genoeg publiek... dat we gerust kon stellen en uh, uh, helemaal niets hoorden. Maar we blijven alert. We blijven alert, ook hier in de studio met Joran Sluijter... hoogleraar internationaal strafrecht. Als u hier nu naar kijkt, um, is dit nou een, een, een, een hoogtepunt voor het tribunaal... om deze man inderdaad te kunnen ontvangen, zo lang... Nadat hij 16 jaar, dus officieel in. Voordat uh, in, uh, uh, de formele aanklacht aan hem werd geformuleerd. Ik vind het vooral voor de, voor de slachtoffers. en voor de internationale gemeenschap een hoogtepunt. Het tribunaal is hier inmiddels wel wat aan gewend. Ik vind ook dat, uh... Wat bedoelt u eraan gewend? Nou, dat er uh, belangrijke mensen binnenkomen. Mm -hmm. En dat hebben we eerder uh, ook gezien. Wat me opvalt, het lijkt dat wel of er nu nog meer belangstelling is... en nog meer aandacht dan toen met Milosevic en Karacic. Hoe verklaart u dat? Misschien toch de symboolfunctie in de laatste. En, uh, bijvoorbeeld ook een Demjanjuk-proces, waar ook de vergelijking mee is gemaakt in de media en de NRC. Um, dat is ook een symbool. Die was zelf uh, niet heel belangrijk. Maar het is een, een laatste proces. En kreeg daarmee een symboolfunctie voor de misdrijven in de Tweede Wereldoorlog. En dit is ook uh, de laatste belangrijke. En er loopt er nog wel eentje vrij rond, laten we dat niet vergeten. Maar Harjits, is, Harjits, ja. Wat ja. heeft hij op zijn Vermeende Kerfstok? Uh, we hebben dan ook over uh, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen menselijkheid. Ik dacht een generaalsfunctie, uh, aanzienlijk lager en minder belangrijk dan, uh, dan Mladic. Dus dat is iemand, als we die niet pakken, de, dat tast uh, het gezag van het tribunaal niet aan. ik zou vinden dat ook de arrestatie van Mladic geen verschil zou moeten maken in die zin dat het tribunaal ook zonder Mladic heel erg geslaagd zou zijn. Want we hebben het toch over uh, 160 aanklachten, waar er uiteindelijk. Uh, dan uh, eventueel twee niet worden aangehouden. En nu nog maar één. Dus bij die 100, twee... even, 160 aanklachten. bij ja, 161. 161. Ja. En die mensen zijn vervolgd. Al dan niet. er zijn een, uh, dus een aantal is, is ingetrokken. Uh, dat was een periode waar het tribunaal het toch uh, heel erg druk had. En nog geen uh, manier om die over te dragen naar een, een land. Uh, er zijn een aantal overleden. En uh, er is een, uh, dacht iets van 126, is uiteindelijk uh, afgehandeld of wordt nu afgehandeld. En dat is bij het Joegoslavië tribunaal en bij de speciale uh, rechtbank in, uh, in Sarajevo, de War Crimes Chamber. Maar mocht Mladic niet zijn gearresteerd en het Joegoslavië tribunaal, wat toch een beetje aan het mm -hmm. afronden is, wat nog ja. een aantal jaren had te gaan, waarvan de internationale gemeenschap zei: Dit kost zoveel geld, we moeten nu ja. echt gaan afronden. Um, was deze man niet gearresteerd, hoe kunt u dan volhouden dat er toch een geslaagd tribunaal is geweest? Om ook te vergelijken met, met andere tribunalen. Uh, het is onder ontzettend moeilijke omstandigheden. Je bent afhankelijk van landen. Uh, het is niet uh, dat de verdachten zich binnen één land uh, bevinden... en dat er een volledige politiemacht naar op zoek is. Je bent afhankelijk van ontzettend veel factoren. En als je dan vergelijkt met het ICC... waar heel veel verdachten nog vrij rondlopen... Hè, dus uh, Gaddafi, dat nou, is nog maar recent... maar ook al-Bashir uh, en andere prominente verdachten... dan zijn dit gewoon uh, ontzettend goede cijfers. Toch ging het, gaat het om de drie hoofdrolspelers. Karacis, die nu terecht staat, Milosevic die in zijn cel is overleden en Mladic, die nog een lange weg heeft te gaan. En op basis van zijn medische situatie we niet precies weten welke kant het opgaat. Is is dat toch zeg maar het trio waar het om gaat die de overige wat zullen het dan zijn 159 mensen mm -hmm. um, uh, doen vergeten? Want daar ligt denk ik eigenlijk niemand wakker van. Ja, dat vind ik altijd wel erg vervelend. Want, uh, of zeg ik nou eens heel onerbiedig? Nou ja, het is wel, uh, er gebeurt ontzettend veel belangrijks bij het tribunaal en heel veel processen. Die voor de slachtoffers uh, natuurlijk ook ontzettend belangrijk zijn. Um, dus het gaat uh, natuurlijk om een veelvoud aan, aan daders. En natuurlijk, dit zijn uh, de, de leiders, politiek en militair, en hebben wat dat betreft een hele belangrijke functie. Uh, dus het is heel goed dat die uh, uiteindelijk ook wel alle drie gepakt zijn. En heeft gelijk met die processen. Uh, loopt het uh, tot dusver uh, niet heel goed. losse fiets is helemaal verkeerd gegaan. En het proces loopt op ook nog niet echt heel soepel. Dus daar zit, wel, daar zit wel een probleem. Maar in heel veel andere processen die wat minder in de media in de belangstelling staan. Uh, gaat het wel heel goed. Maar toch, blijf een beetje aandringen. Die drie is dat uiteindelijk, als straks dat tribunaal wordt opgeheven... na een al dan niet uh, uh, veroordeling uh, van Mladic... uiteindelijk puur en alleen afhankelijk van het succes... tegen die grote drie hoofdholspelers. Hoe zal de historie daarop terugkijken? Natuurlijk, dat heeft een hele belangrijke plek. Maar het was ook aan het tribunaal geweest. En daar is ook het een en ander in misgegaan. Om beter uit te leggen wat men doet. Ook andere zaken beter naar voren te brengen. En niet zozeer hier in Nederland, maar ook in het voormalig Joegoslavië. Is het maar... niet goed gebeurd? Nee, dat is niet goed gebeurd. Dat is nu uh, het tribunaal dichtgaat. Erkennen ze dat ook zelf. Dat hadden ze beter moeten doen. Ze hadden beter... Um in de PR duidelijk moeten maken... in de outreach heet dat, uh, waar ze mee bezig zijn... en uh, zeker in het voormalig Joegoslavië. PR, PR. Verklaar u nader. Nou, dus het zijn... De outreach in het PR van een Joegoslavië. Ja. Juridische afrondering van een Balkanoorlog. Ja. Wanneer, waar, waar, hoezo is PR dan zo ontzettend belangrijk? Maar nou, gaat er misschien te veel van uit dat net als in een Amerikaanse courtroom drama, een rechtbankfilm, dat iedereen wel op het puntje van zijn stoel zit als je gewoon een proces organiseert. Maar je zult het moeten uitleggen, je zult het moeten duiden. Uh, het is allemaal publiek, het is openbaar, iedereen zou het kunnen volgen. Maar dat gaat men naar honderd uh, zoveel zittingsdagen echt niet meer doen. Dus je zult daar een eenvoudige manier moeten vinden om de mensen in het uh, voormalige Joegoslavië toch bij te betrekken. Want daar gaat het om ook, de mensen in het voormalige Joegoslavië. Ja, ja. Wat is daar dan niet goed gegaan vanuit het tribunaal? Uh, het begint eigenlijk met de, met de afstand. Dat is niet ideaal. Het ideale situatie... Dus de fysieke afstand, Nederlandse ja, ja, slaaf. Ja, is als je een tribunaal kan oprichten in het land... waar de misdrijven zijn gepleegd, wat bijvoorbeeld in Sierra Leone is gebeurd. Dat is de ideale situatie. Dan heb je uh, directe betrokkenheid van de mensen. Je ziet het ook in het Cambodja-tribunaal, wat recent is opgericht. Dus die afstand moet je zien te overbruggen. En uh, daar moet je dus uh, voor zorgen dat je... Uh, zoveel mogelijk informatie geeft op het tribunaal... en dat op een, uh, een goede en, en eenvoudige manier doet. En niet alleen vanuit de aanklagen, maar ook bijvoorbeeld vanuit de verdediging. Op dit moment kijken we nog steeds naar uh, weinig bewegende beelden... op het vliegveld in Rotterdam. En ook uh, de binnenplaats van de Scheveningse gevangenis... is het nog steeds heel erg stil. De klok... Tikt een beetje. Robert Bas in Rotterdam. Je had het over een scenario dat hij uh, helemaal zou zijn afgerond, zo rond negen uur. Dan hebben we nog zeven minuten te gaan. Ja, dat gaat dus duidelijk niet lukken. De, de, maar het scenario is natuurlijk al heel erg mooi om al vanaf te wijken. Wat we inmiddels wel zien natuurlijk is, dat uh, dat zie je waarschijnlijk ook op beeld. Er staat een politiehelikopter buiten. Daar zitten twee helikopterpiloten al enige tijd in. Daar blijkbaar uh, klaar om uh, in actie te komen. Uh, maar ja, die moeten ook gewacht wachten op het signaal van wat er nu gaat gebeuren. We weten niet wat daar in die loog plaatsvindt. Nee, dat is de grote vraag. En de vraag is of we daar ook ooit achter zullen komen wat daar vandaag gebeurt. Er zullen ongetwijfeld vertegenwoordigers van Servië bij aanwezig zijn. Er zal een arts zijn, maar uh, waarom het allemaal zo lang duurt, ik weet het niet. Uh, dat zullen we later moeten horen. Maar uh, iedereen zit hier een beetje ongeduldig te worden. Heel veel internationale pers is hier en dat eerste problemen ontstaan met cameramensen waarvan accu's leeglopen. Dus iedereen heeft nu wel een beetje het idee van ja, we moeten nu wel snel iets gaan zien eigenlijk. We blijven gewoon rustig kijken naar de beelden en jij blijft staande bij. Maar kun je dan op basis van wat er in de tijd met karatjes gebeurde... wel vertellen wat er in die hangar zich kan hebben afgespeeld? Want zo geheimzinnig hoeven we denk ik niet te maken. Het vliegtuig landt, de man zit aan boord, gaat van boord... Er vinden een aantal procedures plaats. Heb je... Wat gebeurde er in de tijd met, met, met Karatjes? Weet je dat nog? in de tijd heb ik dat eigenlijk nooit geweten. Maar natuurlijk, het is een soort overdracht. Hè? Mladic, Mladic land in Nederland, op het Nederlands grondgebied, wordt overgedragen. Valt onder verantwoordelijkheid van Nederlandse autoriteiten. Daar vinden een aantal zaken plaats. Uh, nou, Karatjes was natuurlijk in een betere conditie dan Mladic. Dus je kan je voorstellen dat er misschien op medisch gebied al even daar plaatsvindt. waar het verder vervoerd gaat worden. Dat weten we niet. Maar eh, nou ja, dus al die procedures, daar mogen we niet bij zijn. En daar horen we eigenlijk achteraf ook altijd heel weinig van. Maar het is natuurlijk allemaal heel erg procedureel. Er mag niets fout gaan in de hele procedure rond deze eh, verdachte. Want ja, dat zou alleen maar ten nadele van Nederland zijn. En Nederland wil natuurlijk heel graag nou ja, dat het de, de juridische hoofdstad van de wereld zijn. En dat is het, Joran de juridische hoofdstad van de wereld. Met het eh, strafhof, het gerechtshof, het Joegoslavië tribunaal. In hoeverre kunt u dat uh, schetsen, hoe belangrijk Den Haag, The Hague... de legal capital of the world, inderdaad het geval is? Het is inderdaad fascinerend. Uh, ik ben, ben uh, hiermee begonnen vanaf het begin... Hè, ...van de oprichting van het Joegoslaaf tribunaal heb ik het gevolgd. En elke keer dacht je, ja, het zou wel eens een jaartje minder worden. Het, het zou nu wel eens een keer ophouden, minder zaken. Maar het blijft maar doorgaan. En het tribunaal is natuurlijk nu aan het afbouwen, het Joegoslaaf tribunaal ...maar het ICC die, die breidt maar weer uit met allerlei nieuwe zaken... Dus, dat is uh, aan de ene kant verbazingwekkend, omdat het uh, natuurlijk niet in het belang is van heel veel landen... dat deze tribunalen heel efficiënt uh, gaan werken en heel effectief gaan worden. Omdat uh, hoe hoger je komt, en op een gegeven moment kun je ook als, uh, als politiek verantwoordelijk... of als militaire leider een keer zelf aan de beurt zijn. Dus het is, uh, en het is allemaal Den Haag, dus dat is natuurlijk ook goed voor Nederland. Um, er werken ontzettend veel mensen bij die tribunalen. Het is ook goed voor uh, de lokale economie van Den Haag. Uh, en ook goed voor de uitstraling van Nederland. Ja, geldt dat ook voor Amerika bijvoorbeeld, dat nog steeds het uh, internationaal strafhof niet herkent bij mij weten? Het gaat wel steeds uh, beter in die relatie tussen het strafhof en Amerika. Ze werken niet meer actief tegen en ze zijn uh, wel heel erg uh, ondersteunend bij bijvoorbeeld uh, Soudaan. Dat hebben ze ondersteund en ook uh, de zaak tegen Libië. Dus uh, ook daar zijn er uh, verbeteringen. We zijn bijna bij de klok van negen uur. We schaken nog even terug met Robert Bas. Uh, zonder wellicht dat je nieuws te melden hebt. Maar ik wil nog even een laatste stand van zaken daar. Nou ja, we zitten hier nog steeds te wachten. Inmiddels uh, uh, lijkt toch dat er misschien wel iets snel gaat gebeuren, maar dat was meer uit de wandelgangen door het verhaal horen dat hij mogelijk elk moment met de helikopter zou kunnen gaan uh, uh, weggebracht kunnen gaan worden. Maar dat is nog niet bevestigd en we moeten gewoon even zien of dat ook werkelijk zo gaat gebeuren. Wij zijn bijna bij de ster van 9 uur en de hoofdpunten van het nieuws. Na 9 uur komt BNN, maar wij schuiven onmiddellijk aan... zodra er actie valt te ontwaren in die hangar van Rotterdam Airport... waar Mladic, dat weten we, in dat vliegtuig is geland. De procedures vinden plaats. Zwaar bewapende mannen. Twee helikopters zijn klaar om hen te vervoeren. In Scheveningen hebben we Menereer Meijer klaarstaan... om van die aankomst verslag te doen ongetwijfeld hopelijk na de klok van 9 uur. Luisterboeken en hoorcolleges gewoon downloaden bij Luisterrijk. luisterrijk.nl. Hallo, ik ben Ellen ten Danne. Met lef iets maken dat aanspreekt, daar hou ik van. Vernieuwing en entertainment.